Internetwinkel ECI zit in grote financiële problemen. De voormalige boekenclub en huidige beheerder van de Free Record Shop heeft uitstel van betaling gekregen. De website van de Free Record Shop is niet bereikbaar. De site ECI.nl is nog wel beschikbaar. ECI werd in de jaren zestig opgericht als leesclub. In 2010 maakte het bedrijf een doorstart nadat het bijna ten onder was gegaan.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 Het weer, het is vrijwel overal droog en vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 5 graden. Morgenochtend trekt een regengebied over het land. Daarna breekt even de zon door, gevolgd door buien, soms met onweer en zware windstoten. Het blijft met zo'n 10 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij de tweede Bureau Buitenland Uitzending. Op onze nieuwe uitzendplekken. Ik ga het toch nog maar even herhalen. Wij zijn verhuisd van één keer in de week op zondag... naar maal door de week. Op dinsdag, woensdag en donderdag. En van zeven uur s'avonds naar negen uur s'avonds. Vandaag gaat het raam onder meer open naar Libanon. Naar de kampen met Syrische vluchtelingen daar. Dan... <treeks> <treeks> Gasaanval met een soort geluid van... Ik dacht dat het een een vliegtuig was of iets dergelijks. En toen kwam er een soort zwavelgeur. En toen zeiden de mensen, er is een gasaanval, er is een gasaanval. Wegwezen. Kunstenaar Kees de Groot van M. De Schildert daar portretten... en maakte voor ons ook een reportage die u straks hoort. We beginnen een bloedstollende wedstrijd vandaag. De verkiezing van de dictator van het jaar... 2013. Wie onderdrukt het meest effectief zijn bevolking? Vandaag de eerste genomineerde Het kan niet beter. Nu onze minister van Buitenlandse Zaken naar Cuba gaat aanstaand weekend. Raúl Castro... Van Cuba is de eerste genomineerde bij de dictator van het jaar 2013 verkiezingen. En verder veel Europa. Wat gaat de nieuwe voorzitter Griekenland doen? En hoe zal het Europa vergaan in 2014? Straks twee gerenommeerde Europa-watches met wie we alles doornemen. Van de positie van de banken tot de staat van de Franse economie... en alle andere potentiële bedreigingen van een pril economisch herstel. Dat allemaal later. Nu eerst Irak. U hoort er weinig over, omdat alle aandacht gaat naar het conflict in Syrië. Maar ook in Irak neemt het geweld tussen soenieten en shiiten hand over hand toe. En ook daar is een van de grootste radicaal jihadistische soenitische bewegingen, die ook in Syrië vecht, ISIS actief. Gisteren werden twee grote steden in het voornamelijk door soenieten bewoonde noorden van Irak, Fallujah en Ramadi, gedeeltelijk door strijders van die organisatie ISIS bezet. Aan de telefoon heb ik nu Kawa Hassan, hij is Midden-Oosten deskundige bij ontwikkelingsorganisatie HIVOS. Goedenavond. Goedenavond. Wat is daar precies aan de hand in Fallujah en Ramadi? Nou, uh, het is uh, de, uh, de Malik die het afgelopen zaterdag uh, orde gegeven aan de veiligheid, uh, uh, Iraakse veiligheidstroepen om. Uh, een uh, vooraanstaande uh, parlementslid van Sunnitische afkomst uh, ook uh, van uh, Ramadi uh, arresteren. Maar ik is dat... de president he, van de premier van Hij Irak. Hij is de premier ja. van Irak. Uh, nou, de oordertroepen de, de hebben inderdaad Ahmed Alwani-parlementariër gearresteerd. Uh, uh, uh, een paar van zijn uh, veiligheidsmensen uh, vermoord en ook zijn broer en ook uh, meegenomen naar Bagdad. Ja. Nou, dat is de aanleiding voor uh, wat, is, uh, wat daarna is gebeurd. Maar andere aanleiding is. Uh, afbreken afgelopen maandag van de protestkamp van de Sunniten. Die was uh, bijna een jaar daar actief. En die is afgebroken ook door uh, de Iraakse uh, militairen. Ja. Nou, beide, beide incidenten hebben uh, geleid tot een grote confrontatie... tussen de Iraakse troepen... En de, uh, de, de grootste Al-Qaeda-groepering in Irak, en dat is de Islamitische staat ja. in Irak en de Levant, ISIL, of in het Engels isis Ja, want Al-Maliki is een uh, Shiïtische premier en de spanning tussen Soenieten en Shiïten uh, liep al de hele tijd op. U zegt, deze twee incidenten hebben nu een lont in het kruidvakvrat gestoken, maar dat ISIS, IS, dat kende ik uh, vooral van het feit dat ze in Syrië ook vechten, maar het is ook een Irakse organisatie, dus. Uh, nou ja, dat dat ISIL uh, uh, het is ontstaan uit het uh, zeg maar fuseren van de al Qaeda in Irak en Syrië. Uh, dus, uh, de, de, uh, eerst was het, had hij een al Qaeda in Irak, die heette uh, islamitische staat in Irak, ISI. En toen hebben de al Qaeda in Irak, ISI, uh, zich gefuseerd met I, uh, de, de islamitische of al Qaeda in Syrië. En toen hebben ze dus deze nieuwe groeping, ja. leefgroep ISIS... Uh, dus uh, deels heeft ook te maken met het conflict in Syrië. Ja. Uh, en dat is uh, onvermijdelijk omdat uh, uh, de Al-Qaeda nu de grootste en, en de, de, zeg maar de, de, de meest effectieve strijdende groepering is tegen uh, Assad-regime. Ja. En tegelijkertijd uh, Maliki strijdt Maliki ook, ook tegen Al-Qaeda in, in Irak. Dus uh, uh, in dat opzicht kun je wel spreken van een, een, een, uh, nou ja, een soort uh, alliantie tussen Assad aan Maliki ja, tegen Al-Qaeda. Maar dit gaat wel ver. Die, die troepen dus van, uh, laten we zeggen, Al-Qaeda in uh, Syrië en Irak... die twee steden half bezet houden. Dat, ja. uh, dat is toch wel een enorme stap, of niet? Dat is een enorme stap. En uh, Maliki heeft uh, res, uh, eigenlijk uh, een week geleden gezegd... van nou, wij uh, geven orde aan de Sunnieten om die uh, protestkamp... Uh, Helemaal uh, uh, uh, opruimen, anders gaan wij dat, uh, dat invallen. Want uh, volgens hem worden, worden die protestkampen gebruikt door Al-Qaeda. En tegelijkertijd Al-Qaeda, ISIS, die is uh, nu de laatste tijd heel erg sterk. Omdat, zij, omdat de, de grens met Syrië is nu heel erg poreus, heel open. Dus strijders van Al-Qaeda kunnen makkelijker dan voorheen. Ja. Op uh, zeg maar, uh, de grens oversteken. Uh, Strijders naar Irak brengen. Wapens en andersom ook. Ja. Dus deels heeft te maken met het autoritaire beleid van al-Maliki richting de Soedieten. En ook de Soedieten zeggen dat wij worden politiek gemarginaliseerd. Maar ook deels heeft, heeft te maken met. Het nieuwe leven van al Qaeda ja. uh, na aanleiding van het conflict in ja. Syrië. En waar gaat dit nu heen? Dreigt er een confrontatie met het regeringsleger, dat die steden ook binnen is getrokken, begrijp ik? Nou, de de de, de, de, de ordertroepen en ook de speciale troepen zijn nu eigenlijk, uh, uh, die zijn in gevechten met al Qaeda. Uh, waar het eigenlijk naartoe leidt, dat is heel moeilijk voorspellen. Maar uh, ik denk dat, dat wij alleen maar meer escalatie zullen verwachten in de komende dagen. Hmm. Want. Uh, Maliki, uh, ook achter hem, veel Shiiten uh, zijn eigenlijk van mening dat, dat zij gewoon uh, al Qaeda moeten bestrijden. En, en, en, en Sunniten um, uh, zijn van mening dat, dat zij nu worden, uh, zeg maar, uh, uh, nou ja, extra gemarginal, gemarginaliseerd vanwege ja. de invloed van al Qaeda Dus... Uh, ik zie voorlopig geen, uh, geen, geen de-escalatie, maar eerder een, een verdere uh, ja, escalatie van het conflict. Oké, okay. hartelijk dank, meneer Hassan. Dank u wel. Voor deze dreigende escalatie van strijd tussen Soenieten en Shiiten in Irak. Ik zei het daar net al, vanavond beginnen we met een nieuwe rubriek in Bureau Buitenland. De dictator van 2013, via Twitter. Het BBVPRO kunt u uw favoriete dictator aanmelden... graag met geldige redenen... of welke bijzondere verrichtingen hij of zij in 2013 heeft gepleegd. Velen zijn u al voorgegaan daarbij. Vanaf vanavond wordt er telkens een kandidaat van de shortlist uitgelicht. En vertellen we waarom diegene in aanmerking komt... voor de titel Dictator van het Jaar. We hebben een echte jury bereid gevonden... deze kandidaten tegen elkaar af te wegen. Onder voorzitterschap van Kees Flinterman. Hij is emeritus hoogleraar internationaal recht. En we vroegen hem waar hij speciaal op gaat letten. Het gaat om iemand die de rechten van de mens absoluut niet serieus neemt. Denkt dat hij of zij er niet is voor het volk, maar dat het volk er is voor hem. Die alleen maar toelaat dat de vrijheid van meningsuiting wordt gebruikt... wanneer het gaat om het prijzen van de grote leider die alleen maar toestaan dat er politieke partijen zijn... voor zover ze in zijn of haar straatje passen. Nou, dat soort dingen, daar ga ik op letten. Ook in onze jury. Bibi van Ginkel, zij is internationaal jurist... en verbonden aan instituut Klingendaal in Den Haag. Ook haar vroegen we wat haar criteria zijn. Bij het bepalen van de dictator van het jaar... zijn denk ik een aantal criteria... dat heeft te maken met de wijze... waarop er bijvoorbeeld geweld wordt gebruikt tegen de bevolking. Uh, ook hoe een dictator propagandamiddelen eigenlijk inzet om het volk te misleiden. Uh, en uiteraard het optreden tegen politieke tegenstanders, critici... of uh, niet governementele organisaties die vaak mensenrechten schendingen aan de kaak stellen. Derde jurylid is Alette Smeulers. Zij is hoogleraar internationale criminologie... en gespecialiseerd in daders die extreme vormen van geweld toepassen. Aan haar ook die vraag. Ik zal met name opletten in welke mate de dictator een echte alleenheerser is... die geen tegenspraak duldt, nog van de mensen in zijn directe omgeving... nog van het volk. En internationale misdrijven zoals genocide, misdrijven tegen de menselijkheid... en oorlogsmisdrijven, dat soort extreme vormen van geweld... in een politieke context, daar zou ik ook op letten. Dat is dus de jury en u kunt kandidaten... Op uh, de titel dictator van 2013 aanmelden via Twitter, at BBVPRO. Op 16 januari maakt de jury de winnaar bekend. En de prijs is een enkele reis naar Den Haag. Tijd voor de eerste kandidaat van de shortlist. De dictator van het jaar. Wie was de grootste tiran van 2013? De er kan er maar één de beste zijn. De eerste kandidaat komt als geroepen. Aanstaande zondag vertrekt minister Timmermans voor een paar dagen werkbezoek naar Cuba. En onze eerste kandidaat is de leider van Cuba, Raúl Castro. Aan de telefoon Kees van Kortenhof van de stichting Glasnocht, Glasnost in Cuba. Goedenavond. Goedenavond. U had een aantal punten, noemt u ze even kort. Waarom denkt u ja. dat Raul Castro voor deze titel in aanmerking komt? In de eerste plaats omdat uh, Raul samen met zijn broer sinds 1959 onafgebroken aan de macht is, 55 jaar. Dat is een uh, onderscheiding waard. Want degene die daarvoor het langst zat... was de dictator van Paraguay... met 35 jaar, Streusner. Oké, okay, hij zit lang. Punt 2. Hij zit Punt 2. Uh, er zijn in Cuba... op dit moment worden er maandelijks... zo'n 500 politieke activisten aangehouden... Elke zondag worden vrouwen van de mensenrechtenbeweging Damas de Blanco gewelddadig aangepakt op verschillende plekken in uh, Cubaanse steden. Al maanden achtereen. En eigenlijk moet je zeggen dat daar wereldwijd vrij geringe aandacht voor is. Harder, dat harde, zou je een goede zou je een prestatie kunnen noemen van ja, uh, Raoul. harde, harde repressie, uh, en hij komt ermee weg. Punt ja, ring. hij komt ermee weg. Nou verder is er natuurlijk de vrijheid in, in de media. De officiële kanten in Cuba zijn net zo oninteressant als die van uh, Noord-Korea. Er zijn sociale media, maar die lopen niet in de pas van het regime. Raúl heeft nu bedacht, wij moeten nieuwe sociale media hebben. Een uh, creatieve oplossing is een eigen Cubaans Facebook, een eigen Cubaans Twitter. Oké, okay, een moderne dictator ook nog, punt 4. Dat is de handdruk van uh, Obama. De Verenigde Staten en Cuba hebben een geschiedenis van uh, vijandschap. Uh, uh, Raul Castro herinnerde dit weekend nog aan. Elf presidenten hebben wij overleefd, uh, Raul en Fidel uh, samen. Maar toch is hij erin geslaagd de hand te schudden wereld voor de wereldopinie van uh, Obama. En dat is uh, uh, go goed gegaan. Handje van Obama, punt vijf. Wat ook heel knap is aan, uh, aan Raúl Castro... dat is dat uh, de economische hulp... die vroeger altijd kwam vanuit de Sovjet-Unie... en later uit Venezuela... dat die economische hulp nu komt uit de Verenigde Staten. De dollars... Jaarlijks 2 miljard dollar komt er van Cubaanse Amerikanen... die eigenlijk het regime voor een deel... om economische en politieke redenen ontvlucht zijn. Maar de ironie is nu juist dat het bewind van Fidel Castro... en Ra van Raúl Castro in stand wordt gehouden... door de dollars vanuit Noord-Amerika. Het lijken me ijzersterke punten, maar het wordt een keiharde competitie. Ja, dat maar kan ik Raulis u voorspellen. Okay. Hartelijk ja. dank, Kees van Kortenhof van okay. de stichting Glasnost in Cuba. Stuur er uw kan kandidaten er. op naar het bb Er kan er maar één de beste zijn. En nu naar Libanon. Even de toon anders. Voormalig collega bij de VPRO. We kenden hem als documentairemaker. Kees de Groot van Emde heeft nieuwe wegen bewandeld... die naar opzienbarende plekken leiden. Want behalve Filmer is hij ook kunstenaar. En in die hoedanigheid verbleef hij de afgelopen maand december... in Syrische vluchtelingenkampen in Libanon. Goedenavond, Kees. Goedenavond. En wat heb je daar precies uh, uh, gedaan? Uh, je bent kunstenaar. Waarom ging je naar vluchtelingenkampen? Nou ja, uh, ja al een... Ik had al jaren legt me toe op tekenen en schilderen. Um, een beetje zoals ik dat eerder als documentairemaker deed. Door onder andere naar plekken toe te gaan. En daar uh, mensen en plekken te tekenen en te schilderen. Mm -hmm. Een beetje in de traditie van de Carnet de Voyagerijs uh, schetsboek. En zo heb ik ook enigszins het spoor van de Arabische lente gevolgd. Um, twee jaar geleden was ik in Tunesië in Sidi Bouzid, onder andere waar het begonnen is... Uh, in uh, Libië ben ik geweest, in Egypte... en nu ook in Libanon... Ja. om de gevolgen van de oorlog in Syrië uh, vast te leggen. Ja. Door... En, dan, komt, en dan, komt, dan zitten die mensen daar in vluchtelingenkampen. We hebben al veel beelden ervan gezien. We gaan zo meteen een reportage van jou horen... waarin je dat ook schildert, die omstandigheden. Dan komt daar een westerling met papier en penseel. Vinden mensen dat prettig daar? Eh uh, is even wennen. <laughs> uh, maar het is een hele bijzondere ervaring, moet ik zeggen, om dat te doen. Omdat het echt betekent dat je even een heel in, intiem direct contact met mensen aangaat. En hen in de ogen kijkt. En hun van heel nabij observeert. En het valt me op hoe vaak mensen dat toch ook... ...prettig vinden bijzonder vinden... ...om op zo'n manier bekeken te worden. Ja, want hoe reageren dus het ze dan wat... uiteindelijk? Ik bedoel, wat voor gesprekken ontstaan er die er misschien anders niet zouden ontstaan? Nou, uh, ja... ...je laat mensen echt in je hart toe... eigenlijk ...door dat te doen... ...en het is een vorm van vriendschap... Hè, ...tijdelijk dan, in, zolang je er bent... ...ontstaat... ...en uh, je bent welkom... Uh, ...er is een band die, die geschapen wordt... Hm. ...zoals bij de familie die ik... Uh, in eerste instantie getekend heb in een kamp ergens onderaan de ladder in Libanon. Daar ben ik een tijdje langs geweest. Uh, aan huis, aan tent, zou ik maar zeggen. Ja. <laughs> uh, met de familie een beetje meegeleefd en meegekeken. Ja. En wat levert het voor jou op, anders dan misschien mooie tekeningen? Uh, voor een deel ook begrijpen beter wat er in een stukje van de wereld gebeurt door heel direct naar mensen te kijken. Hmm. Um, en een hele pure vorm vind ik ook van, van observeren... omdat er eigenlijk geen techniek meer tussen zit... in de zin van lenzen of camera's. er ja. um, staat niets meer tussen jou en die mensen. Nee. Dus Want het papier eigenlijk... ligt op je schoot, potlood heb je in je hand. En... Dus... <laughs> ja, en je kijkt echt heel nauwkeurig... dus echt naar lijnen van het gezicht... van hoe we wenkbrauwen lopen of ja. een mondlijn... Ja. Ja. Je hebt ook een reportage voor ons gemaakt. Laten ja. we daarna gaan luisteren. Ik kom hier bij een klein tentenkamp. Een van de tientallen kampen rond Anjar. Vlakbij de Syrische grens in de BK-vallei. Aan de overkant van de heuvels daar is Syrië. Er ligt sneeuw overal. Het is ijskoud. Het heeft de afgelopen twee dagen hier een storm geheerst. Het water is bevroren. Barre omstandigheden. Een paar kinderen. Hier een jongetje met een sneeuwbal in zijn hand. Een vies gezicht. Nu komen we bij de tent waar ik gisteren ook was. En waar ik ook een schets van heb gemaakt. Baban Meisje staat in de deuropening met een. grote heeft een rood. Eh Was geen hout. Daar is de, de <regulation> <h> vrouw. <sever> Kief Stelt dat de tent lek is en. Uh... Dat ze hier ook uh, slapen in shifts, dus er is te weinig plaats voor uh, iedereen tegelijkertijd. Ik kom hier in uh, het slaapgedeelte. En een giet-ijzeren kacheltje met een. Dat ja, ja. hebben ze voor 20 dollar gekocht, en er gloeit wat hout in. Maar het brandt slecht, zegt ze omdat het nat is. We zitten nu in de tent van uh, Abdo en Bahia. Vond, uh, de kachel. Bahia houdt de handen bij de kachel. Om te verwarmen. Het is nu uh, best een aangename temperatuur hier. Ik zag net dat ze niet alleen hout verbranden, maar ook plastic oude kratten erin doet. Dus er is nu hier een, een wat bittere. Verbrand plastic lucht. Niet erg gezond, maar er is niks anders. Waarom zijn ze, hoe zijn ze hier gekomen wanneer we ja. en wanneer? Mijn huis is uh, vernield geraakt door de gevechten. Ja, nee, nee. When, uh, Two years ago. Twee jaar uh, zitten ze hier nu. Waar komen zij vandaan uit Syrië? Ja. Al-Tabaga uit het noorden van Syrië. Why did they come here and did they not go to Turkey or in the sea? Why did they come to Lebanon? In Turkije, in de buurt. Ze zijn hier gekomen omdat vanwege de islamitische militie's de weg naar Turkije heel, heel gevaarlijk is. Zeggen ze, een veiliger om naar Libanon te komen. Ja, uh, yeah, we'll work, uh, ah, work like mean. extra. een uh, arme mm -hmm. familie. Hij was uh, loonarbeider. Leek, dus. maar hun leven was het beter. een uh, you know. Ja. Nou, daar was hun huis. Ja. Hebben ze gegeten vandaag? Ze hebben nog niet gegeten vandaag, alleen uh, die twee jongens daar wat. Het is uh, een uur of twaalf, schat Maar je thee, dat zeg. en ze bieden wel thee aan. Op je een kopje tegen geschonken. Volgens alle tegenslagen gastvrij. Ik ben hier nu in een uh, VN-kamp. In een van de tenten daar. Tenten zijn uh, van betere kwaliteit... En ik ben hier op bezoek bij een van de bewoners, Abba Abdallah. Wat is er gebeurd? Ik er de de vertelt dat hij is aangevallen met gifgas in zijn stad. Wat is er precies gebeurd bij de aanval? Ja. Het, het, is een, het is als een tsunami, vertelt hij. Een Gasaanval maakt een soort geluid van... Fouches. Dachten dat het een, een vliegtuig was of iets dergelijks. En toen was er een soort geborrel, vertelde hij. En Toen was de temperatuur warmer. En Toen kwam er een soort geur van... alsof een gestreken lucifers stokje van uh, zwavelgeur was er. En toen zeiden de mensen, er is een gasaanval, er is een gasaanval wegwezen. Want mensen stierven op straat. Dorp bij Baspeintarma en Zamalka. Zamalka en Intarma. Twee dorpen werden aangevallen het, uh, met het gas. Wat zijn de are the names of the town? Zamalka and Intarma, near Damascus. In de buurt van Damascus. Wat deed hij precies toen zij hoorden dat er gas was? Hij woonde in Samalka en toen hij hoorde van een gasaanval... is hij naar zijn auto gerend en zo snel mogelijk gevlucht. Het vrije Syrische leger hielp daarbij door iedereen te waarschuwen... en de weg vrij te maken dat zoveel mogelijk mensen konden ontsnappen. Er zijn 1200 mensen, werd op het nieuws gezegd, omgekomen in die gasaanval. Maar het is veel meer, zegt Abba. Er zijn er veel meer omgekomen in de dagen daarna. Kan u alstublieft iemand Kan geen moedje worden? Ja, geen moedje Hij vertelt dat hij zelf. Gas een klein beetje in hun ogen heeft gekregen en uh, zwarte strepen onder zijn ogen had. Tijdens de lunch die zijn vrouw serveert, zegt Abba met meer precisie dat zijn zoontje ook gevolgen heeft van het gas. Een donkere blauwe zwarte verkleuring onder zijn ogen. Ook zijn lippen als ze huilt of lacht kleuren donker. Het is beter dan eerst, zegt hij, maar hij maakt zich nog steeds bezorgd... om de gezondheid van zijn kinderen. Hij vertelt dat hij in het huis van een vriend woonde... op het moment van de gasaanval, omdat zijn eigen huis al was gebombardeerd... door het leger van Assad in één nacht. Een langdurig bombardement waar ook zijn huis kapot is geraakt. Ja, Kees, dat waren een paar uh, radioportretten. Je kan horen dat je, dat je kijkt als een kunstenaar. Um, voor degenen, overigens die achter de computer zitten, die kunnen nu kijken naar de portretten van Kees de Groot van Emden... Uh, via onze website vpironl grenzeloos, daar zijn ze te zien. Um, heb je de mensen hun portretten ook gegeven toen je daar weg? Ik heb ze laten zien. Hmm. Ik heb ze niet gegeven. Uh... Want je gaat er een expositie van maken? Ik, of? Ja, ik, uh, wil ze, ik hoop ze in het voorjaar tentoonstelling te stellen in mei. Um, en uh, wie weet kan ik ze ook nog wel een, een kopie ervan laten toekomen. Dat heb ik mij wel voorgenomen via de mensen die ik daar ken. Oké. Okay. <laughs> nou, hartelijk dank voor dit bijzondere project. Als je in het voorjaar weet wanneer en waar precies, laat het weten dan. Uh, zullen wij dat melden. Kees de Groot van Emden. Het is uh, tegen half tien. En dat betekent dat we eerst gaan luisteren... naar het NOS-nieuws gelezen door Renate Evers. Dit is Radio 1. Burgemeester Van Aertsen van Den Haag wil dat er eind dit jaar een vuurwerkshow komt bij de Hofvijver. Het afsteken van vuurwerk door particulieren moet aan banden worden gelegd. Van Aartsen zei dit tijdens een nieuwjaarstoespraak. Ook wil hij af van de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Die is omstreden vanwege de hoge kosten en wordt door de SP en de PVV in Den Haag geboycott. Het pensioenfonds voor ambtenaren, ABP, hoeft dit jaar waarschijnlijk niet te korten op de pensioenen. Dat zegt een onderzoeksbureau dat de dekkingsgraden bijhoudt. Ruim 30 pensioenfondsen dreigen wel kortingen door te moeten voeren per 1 april. De commissaris van de Koning in Groningen, Max van der Stoel, vindt dat het Rijk op korte termijn een miljard euro moet uittrekken voor Noordoost-Groningen. De regio kampt met grote werkloosheid en de aardbevingen door gaswinning. Volgens Van der Stoel zijn de problemen een nationale kwestie. En het baggenbedrijf Boscalis is begonnen met het wegpompen van 5000 ton olie uit een tanker voor de Marokkaanse kust. Het schip Kap de vorige week. En als de tanker breekt, dreigt een milieuramp voor de stranden van Marokko en de Canarische eilanden. En tot zover het nieuws. Bureau Buitenland. Met Chris Keijne. Ja, u bent terug bij Bureau Buitenland. Vanaf dit moment, nee, vanaf gisteren moet ik zeggen... zijn we er iedere dinsdag, woensdag en donderdag... tussen 9 en 10, hier op Radio 1. En nu gaan we naar Europa. Gisteren nam Griekenland het voorzitterschap van de Raad van Europa over van Litouwen. Dat is dus het land dat al tot twee maal toe een beroep moest doen op de Europese noodfondsen. En op dit moment weer in overleg is met de trojka van Europese Commissie, Europese Centrale Bank en Internationaal Monetair Fonds over een derde lening. De staatsschuld is met 160% van het bruto nationaal product nog steeds bijna drie keer zo hoog als die zou mogen zijn. Moet Griekenland in die situatie geen andere prioriteiten stellen... dan het organiseren van een Europees voorzitterschap? En wat verwachten de Grieken eigenlijk van die periode als voorzitter? Zometeen spreek ik daarover met Miltiadis Gouzouris... een Griekse econoom en consultant die in Nederland heeft gestudeerd... maar nu in Athene is. Maar eerst, Jacqueline Maris ging in Athene de straat op... en vroeg daar wat die Grieken verwachten... van dat Griekse voorzitterschap van Europa naar Wat ik verwacht van Europa zucht ze. Nou, dat ze beter gaan inzien ja, wat, wat voor problemen er in Griekenland uh, spelen. Hij ze zegt ik heb uh, lang niet meer. Het is lang geleden dat ze de Grieken zonder glimlach op hun gezicht zag. Helemaal niks. Helemaal niks? Waarom niet? Ja, die hoor, we een Ja, dat is niet Omdat ze tot nu toe ook uh, niks hebben gegeven. Maar nu kan het Griekenland rol spelen. Maar nu kan de Ajax hebt, dan kan je Oké? Nou, ik heb het eigenlijk helemaal gehad met Europa... en ik heb het helemaal gehad met, met de politiek hier. Dus uh, ik, uh, ik praat eigenlijk helemaal nergens meer over... behalve uh, over voetbal. En uh, nou ja, als je voor Ajax bent, dan wil ik nog met je praten... en uh, anders niet. En hij is weggelopen met Jeroen Dat Van Griekenland verwacht ik dat het eigenlijk alleen maar erger wordt, dus dat het gewoon erger wordt. Die twee meiden? Laat maar, ik wil liever daar niks over zeggen en ze weg. Wat denk je Weet je het zeker? 1 januari. En januari, 1 januari, hè? Ken na juni, pro-europ. En na als ze al uh, uh, voorzitter worden, hij zegt ik verwacht eigenlijk dat er helemaal niks gaat veranderen. Al die andere landen die bepalen uiteindelijk de agenda, niet Griekenland. Maar wordt het ooit weer zoals het vroeger was? Saginien positie naar Paria. Nee, nooit. Deze alternatievelingen. Ik wil daar helemaal niks mee te maken hebben. Is zwaaide ik met zijn handen van alsjeblieft hou op over Europa. Europa is niet een erg populair straatthema hier in de straat van Athene. I think that the Greece is just a, you know, a toy that everyone is playing with it and you know the crisis is global and sometimes it might hit their own door. Nou ja, hij zei, hij zei eigenlijk dat, dat uh, Griekenland uh, nu een beetje een speelbal is van Europa, maar dat de crisis glo uh, global is, dus wereldwijd is, en ja, dat, hij niet hoopt, uh, dat de crisis niet bij andere landen aan de deur komt kloppen, omdat uh, ja, hij wenst het ze het eigenlijk niet toe. Maar this should be more tolerant. How they faced the Greek crisis and the Greek Maar hij hoopt ook dat daarmee ook meer begrip komt voor de Griekse situatie. Als als ze voorzitter zei. I think I het it's more easily to show our position and show our wat gebeurt hier in Greece? Okay. ja, dat ze, dat ze beter kunnen laten zien wat, wat er speelt in het land. En, en een genuanceerder beeld kunnen geven van de impact eigenlijk van alles wat hier gebeurt. De crisis is iets meer globaal. En ze moeten reageren en ze moeten dingen in een andere manier zien. Tot zover Jacqueline Maris in gesprek met de man in de Atheense straat. Ik spreek erover verder met Miltiadis Kouzouris, Grieks econoom en consultant. Hij studeerde in Nederland, maar is op dit moment in Athene. En Het is even spannend of hij in de studio of aan de telefoon is. Goedenavond, meneer Kouzouris. Goedenavond, ik hoop dat u mij ook kunt horen. Ja, dat is dus telefoon. <laughs> nou, dat uh, was uh, geen vrolijk beeld wat uh, de Grieken daar uitstraalden wat hun, hun verwachtingen van dit voorzitterschap uh, betreft. Wat, wat, wat, wat is uw indruk? Hoe kijkt men over het algemeen in Griekenland hier tegenaan? Nou, het is een uh, hele moeilijke tijd voor uh, Griekenland. En uh, ik kan opmerken dat het ook een moeilijke tijd voor uh, Europa is. Uh, de Grieken die zijn zeer sceptisch over het uitgeven van uh, euro's. En dat komt doordat ze zo bezuinigd zijn op allerlei uh, zaken, zoals... Uh, gewoon hun uh, salarissen en uh, wat, uh, wat gewoon een inkomen was, maar ook de, de belasting is voor uh, zo omhoog gaan. Waardoor ze nou denken van uh, hebben we dat echt nodig? Europa is dus uh, een, uh, een uh, instantie wat in de laatste maanden een uh, soort. Uh uh, ...kwaar de iemand is die uh, allerlei maatregelen oplegt. Ja. Zo wordt het een beetje door de uh, Grieken gezien. Ja. Uh, uh, het, het kost dus geld, maar verwachten ze er helemaal niets van? Want de Grieken kunnen als voorzitter misschien ook voor Griekenland iets bereiken. Nou, het is niet zo dat... Uh, met de Griekse bevolking dat uh, zo uh, ziet, want uh, die, die voelt een zekere afstand uh, tot de uh, politiek en tot wat daar gebeurt. Dus van de, van de voorzitterschap van Griekenland, daar merken de, door, nee, de gewone Grieken weinig van. De politici, in tegendeel, die hebben daar uh, wel hoop dat er uh, goede dingen uit uh, zullen gaan komen. En wat willen die uh, dan bereiken? Die willen zeker uh, bepaalde dingen op de agenda zetten als dat mogelijk is. Sowieso uh, via al bestaande verdragen willen ze dan uh, zorgen dat dan uh, meer geld richting het zuiden van Europa komt. En uh, daarmee zal Griekenland ook uh, positief beïnvloed uh, gaan worden. Dus uh, eerste prioriteit zeggen ze ook uh, in allerlei persberichten is het toepassen van het handels- en ontwikkelingsakkoord. Ja. En... Daarmee doelen ze ook uh, op het uh, vinden van uh, budgetten voor, uh, voor het stimuleren van de Griekse economie. Ja. Onder andere. En verwacht u dat dat uh, ook, ook gaat gebeuren? Dat er uh, door de Griekse uh, voorzitter gezorgd kan worden dat er meer geld naar het zuiden gaat? Nou, ik zou het. Persoonlijk uh, zie ik het niet zo uh, direct. Ik weet wel dat het in het belang van Europa is dat er gewoon een, een beleid komt voor het bevorderen. Van eh, het MKB, dus de midden en kleinbedrijven. En dat zijn de grote gedeelte in Griekenland... Een grote deel. 80% van de bedrijven is eh, middel en klein bedrijf. Dus wij hebben wel eh, dat soort eh, stimulerende maatregelen nodig om de economie weer op gang te krijgen. En als de Griekse economie op gang komt... dan is dat natuurlijk ook goed voor de rest van Europa. Ja, maar vooralsnog is er dus uh, uh, niet veel vertrouwen... en ook veel boosheid in Griekenland. Hè? We, we, we zonden uh, het afgelopen weekend een reportage uit van Jacqueline Maris... Uh, waarin gesproken werd over die opkomst van Gouden Dageraad natuurlijk... Uh, de, de, de, de ultra-rechtse beweging. Maandag werd de Duitse ambassade in uh, Athene beschoten met... een uh, Kalashnikov. Duitsland uh -huh. staat natuurlijk voor uh, het, het grote Europa wat uh, zo streng is geweest voor Griekenland. Zijn, zijn de Grieken inderdaad zo boos op Duitsland dat er met een Kalashnikov op de ambassade geschoten wordt? Nee, nee, dat is absoluut niet het geval. Ik zou zelfs uh, ook de twee zaken uit elkaar uh, scheiden en uh, uh, ik zou zeggen, de Gouden Dagen eraan. dat is een gevolg van uh, strenge beleid. Dat zie je in uh, meerdere landen waar het uh, uh, slecht, uh, financieel slecht gaat, dat uh, extremisme opduikt. En ten tweede, dat er uh, geweld uh, door middel van bijvoorbeeld het beschieten van een ambassade of de uh, woning van een ambassadeur. Dat uh, wordt niet door de uh, meerderheid, de grote meerderheid van de Grieken als iets uh, positiefs gezien. Uh, niemand steunt dat soort acties. Nee. Dat zijn gewoon uh, kleine groepen die, uh, die een soort gewapende strijd uh, denken, te uh, willen gaan voeren. Wat uh, overigens ook uh, zeer kleinschalig is hier in Griekenland. Zeker na het oprollen van uh, de terroristische organisaties die er actief waren zoals 17 november enzovoort. Ja. Goed, uh, hartelijk dank. We gaan kijken wat dat uh, voorzitterschap uh, van de Grieken ja. op gaat leveren. Er uh, gebeuren hart... in ieder geval uh, leuke, leuke dingen in Griekenland. We hebben bijvoorbeeld ook initiatieven van de Nederlandse ambassade zoals Orange Grove weer. Wat heel goed gaat en dat laat zien dat Grieken ook meer kunnen dan wat we in de afgelopen maanden hebben gezien... Eh, met bezuinigingen, maatregelen en ellende. Ja, nou, ik, ho ik hoop dat dat soort positieve maatregelen... de komende maanden nog meer zullen gaan uh, uh, opduiken. Hartelijk dank, meneer Kouzouris. Ik spreek ja, ja. verder uh, hier over de Europese agenda voor uh, de komende maanden. Want inmiddels uh, zitten hier aan tafel Adriaan Schout. Hij is hoofd EU-studies aan het uh, instituut Klingendaal. En Harald Bening, hoogleraar bankwezen en financiering in Tilburg. Goedenavond. Um, meneer Schout, u, u hebt zelf jarenlang uh, m, uh, landen getraind... In, in hoe ze een uh, goede voorzitter kunnen worden in Europa. Uh, hoe, hoe schat u dat uh, Griekse voorzitterschap in? Gaat, gaat het iets uitmaken? Nee, dat gaat echt niet heel veel uitmaken. Uh, om, om meerdere redenen. Sowieso is een voorzitter altijd al een... Uh, ik zou niet zeggen, ja, ja maar laat ik het toch maar zeggen: een symbolische rol. Je moet leiding geven aan 28 lidstaten. Je moet het Europees Parlement erbij houden. Je moet varen op de koers die de commissie toch uitzet. Dus. Wat je daar echt in aan koers kan verleggen, dat is niet veel. Maar dit jaar wordt voor de Grieken sowieso heel erg weinig. Want we krijgen natuurlijk de verkiezingen. Dus, uh, de Europese verkiezingen. De Europese parlementsverkiezingen. En ja. Ja, het Europese parlement uh, dat sluit in april. De commissie, uh, er komt een nieuwe commissie. Dus dit, dit zijn de laatste dingen die nog op de agenda staan. Dus dit wordt echt een beetje een aflopende uh, politieke agenda. Dus voor de Grieken staat er niet veel uh, op de agenda. Nee. Dus die kleine hoop van meneer Couzour is dat misschien via... Uh, Steunen van het midden- en kleinbedrijf, dat er toch iets meer nog voor stimulering van de Griekse economie kan komen? Ja, dat zit wel in hun. Plannen ergens of meer in de retoriek die ze gebruiken, maar dat is ook wel een beetje voor de thuismarkt bedoeld. Hè. Dan ja. kunnen ze, ja, dan, dan kan Samaras, de toch wel veel geplaagde premier, eh, die kan dan eens laten zien dat hij internationaal meetelt en nu kunnen ze eens een ander geluid in Europa laten horen. En dat, hè, dat, dat, dat, dat, dat zeggen ze dan vooral in Griekenland en eh, ja, dat, dat is voor hun een beetje goed ja, dat het dan in de internationale pers ook komt. Het is natuurlijk wel een beetje lastig als ze dan afgeven op het neoliberale Duitsland, maar iedereen begrijpt ook wel dat, dat wat voor de thuismarkt bedoeld is. En dat laat men ook maar wat gebeuren. En de Grieken zullen een redelijk goed voorzitterschap doen. Al was het alleen maar omdat alle mensen die eigenlijk het voorzitterschap drijven... dat zijn toch weer de ambtenaren in Brussel. Dus een uh, leuk feestje, zoals uh, net ook gezegd werd. Ja, meneer Benink, maakt eigenlijk niks uit. Formeel dingetje. Nou ja, we moeten gewoon uh, beseffen dat dit, uh, dit... dit is het roelerend voorzitterschap van de Europese Unie. Dat is steeds voor een half jaar. Ja. Het afgelopen half jaar was het Litouwen. Er zijn toen ook een aantal bijeenkomsten geweest in de hoofdstad van Litouwen, Vilnius. Ja. Vroeger was het belangrijker. Dat is toen het, het enige eh, wat ik ervan gemerkt eh, heb dat ze daar vergaderen. Dat was een weer, beetje ja. wat ik bedoelde te probeerde te zeggen, de, <laughs> oh, de implicatie daarvan. Ja. Kijk, vroeger toen was het natuurlijk zo bijvoorbeeld tijd, tijdens de top van Maastricht. toen eh, Ruud Lubbers de premier van Nederland was. die had daar natuurlijk een hele actieve rol in. Maar het, nu is het zo dat heel veel van die internationale bijeenkomsten. Herman van Rompuy, hè, dat is natuurlijk de president van Europa. die leidt de vergadering van de regeringsleiders. En als het over de euro gaat, over waar nu 18 landen in zitten. Dan is, het al, Jeroen, dan is het Jeroen Dijsselbloem als ja. Eurogroep-president. Dus ik denk dat daar... Uh, en dan natuurlijk inderdaad ook de steun van de commissie... en de ambtenaren en, en Barroso. Dus ik denk, uh, ja, ik denk dat het inderdaad ook meer, meer symbolisch is... dan dat het heel erg uh, materieel is. Ja, nou goed. Ik hoop dat ze dit in Athene nog even niet gehoord hebben. Um, laten we het... In bredere zin over Europa hebben. Um, vlak voor de jaarwisseling dit weekend... juichende berichten van uh, de Europese president Herman van Rompuy. De crisis, de eurocrisis is voorbij. Er is overal in Europa weer een heel klein beetje economische groei. Behalve in Duitsland waar het wat meer is. Twee van de vijf landen die de afgelopen jaren... aan een Europees infuus hebben gelegen zijn er af. Ierland en Spanje. Mischoud, halleluja voor Europa in 2014, of niet? Nou, dat, dat kun je natuurlijk op elk moment van de dag altijd zeggen. Want dat zullen, natuurlijk, politici zullen altijd zeggen: morgen schijnt de dus zon. Uh, uh, ja, er heerst een beetje een. Uh, ja, we willen gewoon niet even aan de crisis denken. We zijn eruit. We hebben nou de bankencrisis. Uh, de AIX heeft even boven de 400 gepiekt. Uh, de stemming is weer terug. Uh, ja, dat is, dat is een beetje de, de, de stemming. Maar ja, de maar achtergrond is natuurlijk. Wat is, die, is waard, natuurlijk, die stemming? Sorry? Wat is die, waard, die stemming Nou, in mijn ogen is die stemming uh, waard voor wat die waard is. Uh, ik bedoel, het is altijd goed als, het, uh, als, het, uh, als er enig optimisme in de economie zit. Maar er zitten nog genoeg gevaren onder de oppervlakte. om uh, ja, toch nog niet echt de vlag uit te hangen. Ja. Harold Benink? Nee, inderdaad. Kijk, we hebben natuurlijk. Kijk, dat er wat positieve signalen uh, zijn. is natuurlijk heel goed. Maar tegelijkertijd moeten we wel beseffen dat de geprognotiseerde economische groei... in Europa nog steeds heel laag is. He, misschien, andere, misschien een half tot één procent. En dat in heel veel landen, waaronder ook Spanje... de werkloosheid nog bijzonder hoog is. Ja. En de grote vraag is natuurlijk... kunnen we ja, verwachten... dat met dit klein beetje economische groei... Die werkloosheid fors naar beneden gaat, nou het antwoord daarop is hoogstwaarschijnlijk is dat niet het geval. Nee. En dan, dan betekent, en dat is niet alleen in Spanje zo, dat is in heel veel landen zo, dat is in, uh, in andere Zuid-Europese landen, Frankrijk is helemaal een issue. Frankrijk is nog nauwelijks begonnen met economische hervormingen. En dat betekent dat als landen dus in onvoldoende mate uh, uh, zeg maar hervormen om die economische groei. Aan te jagen, dan krijg je dus een aantal problemen. Dan kan het zijn dat de werkloosheid hoog blijft. Nou, dat betekent sociale spanningen. Hè, want als dat bijvoorbeeld in Spanje of Portugal nog de komende tien jaar gewoon werkloosheid zo hoog blijft. Jeugdwerkloosheid boven de 50%. Nou ja, dan krijg je misschien nog in veel meer landen Griekse toestanden. En tegelijkertijd betekent het natuurlijk ook dat financiële markten daardoor in de, zeg maar, bezorgd kunnen worden. Want als een land te weinig economische groei. Kan genereren, dan betekent dat natuurlijk dat de houdbaarheid van de staatsschuld onder druk komt te staan. Ja. En dat daardoor beleggers misschien dan toch weer bezorgd kunnen worden. En dan op een bepaald moment kan er een vertrouwenscrisis weer komen. Dan, en dan, beleggers, dan, gaan, weer dan gaan, ze, gaan ze massaal de obligaties verkopen. En dan van het hele die hele landen gaan de rentes stijgen. Dan zou een land een beroep moeten doen op de Europese Centrale Bank. Het nieuw beleid van outright monetary transactions. Maar dan moeten landen wel een geloofwaardig bezuinigings- en hervormingspakket hebben. Ja. En daar zit niemand op te wachten dat, we, dat die crisis op die manier zou verder gaan escaleren. Maar dat betekent dat die landen wel moeten gaan hervormen. En we ja. zien dat in Griekenland, dat het buitengewoon moeilijk is. En ook in Frankrijk ja. zien we over, over die hervormingen en met name over de positie van Frankrijk daarin... daar wil ik graag zo meteen met u over spreken. Maar de, de, de, het nieuws van de laatste tijd was natuurlijk... dat we nu een bankenunie hebben. U zei het al. En die banken zijn, ook als het om dat economische gaat vrij cruciaal, want die moeten ook het geld leveren... waarmee bedrijven kunnen opereren enzovoort. Nou... We hebben die bankenunie. De problemen uh, gaan in het vervolg op Europees niveau opgelost worden. Als banken in de problemen komen. Waardoor. wat eerst een bankencrisis was. en daarna een crisis van overheden werd. omdat die zo aan elkaar gekoppeld zijn. nu weer gereduceerd kan worden tot een bankencrisis. Meneer Schout, probleem opgelost of niet? Nou, we zijn wel zeker een paar stappen verder. Dat moet toch wel gezegd worden. Uh, het, het, het grote probleem. wat nou ja, wat er dit jaar gaat gebeuren... is dat we de stresstest van de bank krijgen. En nu moet het... Systeem getest gaan worden. Het is dan eigenlijk vrij vaag hoe het systeem er eigenlijk uitziet. Hè. Het is ook nog nooit getest. Maar wat er nu gaat komen is dat we nu echt eens een keer gaan kijken naar hoe staan de banken ervoor. Dat is iets wat eigenlijk Europa zes jaar geleden had moeten doen en nu staat dat op de agenda. De dat Europese al, Centrale eh, Bank gaat eh, alle banken van Europa doorlichten. Hè? Ja eigenlijk een, een, een agentschap onder de Europese Centrale Bank. Er is nog een, een soort Chinese muur tussen uh, gebouwd. Nou dat is goed dat dat eens een keer gaat gebeuren. Er zijn regels afgesproken dat de uh, overheden moeten opbrengen afstand blijven staan. Die mogen Als er problemen komen... dan zijn er formules afgesproken... dat die eerst binnen de banken gekeken wordt... naar het geld om die problemen op te lossen. waarin in het verleden toch echt gekeken werd naar... bijvoorbeeld in Spanje... dat er via de Spaanse overheid... dan toch nog geld naar de banken gaat. Hmm. Dat mag niet meer. De banken zullen dus nu zelf aangepakt gaan worden. Alleen, we weten eigenlijk niet... hoe diep de problemen nog in de banken zijn. En of het systeem dan ook daadwerkelijk gaat werken. Ja. En hier kan toch nog echt wel... De, de, de, de nodige zorgen uit uh, achterweg komen. Ja, Want, uh, even voor we of het systeem gaan werken, meneer Benink. Die, die, die stresstest die de Europese Centrale Bank die nu, nu gaat uitvoeren. Um, kunnen we de uitslag daarvan met vertrouwen tegemoet zien? Gaan zij echt alle problemen naar voren halen? We weten bijvoorbeeld dat de Duitse regionale banken... de kleinere banken, de landesbanken... dat daar flink wat problemen zijn. Mevrouw Merkel gaat het niet fijn vinden als die allemaal boven water komen. Hoe onafhankelijk is de ECB daarin, denkt u? Nou ja, de ECB wil denk ik... Uh... Zoals mijn collega ook al zegt, die wil dat natuurlijk heel graag doen. Want de ECB wordt dadelijk de, per november van dit jaar... de toezichthouder van de grootste banken in Europa. Ja. En wil natuurlijk met een schone lei beginnen. Dat is heel duidelijk, want het is dus niet in het belang van de ECB... als ze dadelijk die banken onder toezicht nemen... en dat dan bijvoorbeeld binnen een jaar een bank onderuit gaat... is slecht voor de reputatie van de ECB. Maar wat nu het grote probleem is... want dit is niet de eerste keer dat we een stresstest in Europa hebben. We hebben er al twee gehad en die iedere keer bleken... die toch weer te soft geweest te zijn. En waar het nu om gaat... Kijk, er zijn er zijn allerlei schattingen. Er zijn toch schattingen van de meeste financiële analisten... dat het al snel gaat om bedragen van honderden miljarden aan euro's... Uh, van verborgen verliezen in het Europese bankwezen. En de grote vraag is natuurlijk, wie gaat daarvoor opdraaien? Wie gaat dat betalen? Kijk, je kun, wellicht kan een bank, als een bank... Uh, een verliezen neemt en het kapitaal... het eigen vermogen wordt minder... kan het naar de beurs gaan om nieuwe aandelen uit te geven. Maar als een bank echt diep in de problemen zit... een zombiebank is, is dat heel moeilijk. En dan zal het ofwel via belastingbetalers moeten... ofwel wat we noemen een bail-in. Dat wil zeggen dat de aandeelhouders... en houders van achtergestelde leningen... wat we in Nederland hebben gedaan met SNS... Um, uh, worden aangeslagen. En wat je nu ziet, is dat daar toch op het Europese niveau... met name tussen de ECB, tussen de Europese Centrale Bank, Draghi... en de Europese Commissie met uh, nieuwe regels van staatssteun... dat daar nog een grote discussie over is. Dus het is nog niet duidelijk geregeld... hoe we die verliezen in het Europese bankwezen gaan, gaan opvangen. En zolang dat zeg maar, nog in dat grijze gebied verkeert... Ja. kan de ECB dus eigenlijk ook niet flink doorpakken want met als je dan, test. Want als je dan zegt, die, ja. die bank die deugt eigenlijk niet... en het is niet duidelijk wie voor de kosten op gaat draaien... Dus dan, dan, dan breng je die bank onmiddellijk ja, in gevaar. Dus dat toch? gaat dan niet gebeuren. Dan ga je, want er is natuurlijk voldoende interpretatiemarge... Om, dan gaat dat natuurlijk niet gezegd worden. Nee. En dan kom je eigenlijk in een soort... met het risico in een Japans scenario terecht. In Japan is in 1990 zijn de banken de problemen gekomen... door het uiteenspatten van een vastgoedbubbel. En die hebben dus tien jaar erover gedaan... om die banken langzaam maar zeker op orde te krijgen. En dat betekent dat als die banken nog op heel lang... met te weinig kapitaal zitten dan kunnen ze ook geen nieuwe kredieten geven aan het bedrijfsleven en het MKB. En dat betekent dat je dan een scenario krijgt van stagnerende economische groei. Het Japanse ja. deflatiescenario. Ja. En dat zou toch een hele slechte zaak zijn. Ja. Er, zijn dan, dus, ja, Schoud, ja. er zijn twee problemen... Uh, Kijk, aan, aan de ene kant, die stresstesten, dat, dat moet nu echt eens goed gaan. Uh, want het vertrouwen in Europa en hoe wij met economische problemen omgaan... en het maar wegsussen en het laten doormodderen... Hè, dus nu moet het een keer goed gaan. Aan de andere kant, het gaat nu echt over de grote fundamentele ja, laat ik het zeggen, systeembanken... Ja. allemaal tegelijk... Ja. Ja, En wat er net gezegd is... Ja, we weten niet hoe diep uh, de crisis achter die banken is. Nee. We weten ook nog niet precies wat de rol van de ECB gaat zijn. Uh, maar we zullen het allemaal tegelijk gaan krijgen. Maar, dus de kans ja. op... op, op. Uh, grote zorgen, onrust, uh, zenuwachtigheid in het najaar... die is toch eigenlijk wel groot. Ja, en meneer Bening zegt eigenlijk dat die bankenunie... zoals dat nu is afgesproken... en de manier waarop we dan moeten gaan optreden... als blijkt dat die banken eigenlijk te zwak zijn... dat is nog veel te onduidelijk. Wat, wat zijn precies de problemen daarmee op dit moment? Ja. Ja, dat zal de heer Benink beter weten. Kijk, een van de problemen is: je kunt die banken niet binnengaan en zeggen: van... nou, vertel nou eens een keer, wat bent u waard? Want de, de waarde van de, nee, wat als er dat, in de banken dat, als dat zit. Als dat geconstateerd is. Nou, meneer Bening, ja, wat nou, dat, wat dat gaat het probleem al worden. Nou, dat, het grote punt is, dat, en dat geldt, kijk even voor de goede orde. We hebben nog geen bankenunie. Die hmm. bankenunie gaat, kijk, die stresstest gaat vooraf aan de bankenunie. De bankenunie begint pas hmm. uh, in november 2014 als de ECB de toezichthouder wordt. Maar in beide gevallen in het. Uh, de komende zeg maar, tien maanden en daarna gaat het uiteindelijk om de vraag... wie gaat opdraaien voor de verliezen bij Precies. banken. En dan, denk en, dat ik... is de en, en dan zijn er twee hoofd en, uh, de scenario's dat je zeg maar, een groot gedeelte van de verliezen... brengt ten laste hmm. van de aandeelhouders en de crediteuren van de bank... Uh, dus de schuldeisers. En als je dat doet, dan betekent dat de belastingbetaler... minder hoeft bij te dragen. En wat nu in die discussie steeds speelt... is dus dat er zijn nu... Uh, op het moment wat de Europese Commissie heeft gezegd... de commissaris Almunia hij zegt... ja als je overheidsgeld in een bank stopt, dat is staatssteun. En dat mag alleen maar plaatsvinden uh, nadat zo'n Belin heeft plaatsgevonden. Tenminste van aandeelhouders en houders van achtergestelde leningen. En Draghi heeft er een brief aan Almunia over geschreven in de zomer. En gezegd, ja, dat geldt wel als een bank echt helemaal failliet is. Als een bank zeg maar eigen vermogen heeft van nul. Maar als die bank misschien onder die stresstest... als het eigen vermogen, ik noem maar wat, daalt van 7 naar 4 procent... dan is die bank nog niet helemaal failliet. En dan zou eigenlijk toch staatsteun mogelijk moeten zijn... zonder die Belin. Ja. En, en dat is dus die verdeeldheid is dus fundamenteel. Ja, en dan denk ik dat het grootste probleem voorlopig toch nog even in Duitsland ligt. Want in Duitsland is men tot nu toe van mening... wij gaan er niet meer voor betalen. We dachten de hele tijd, nou na de Duitse verkiezingen... en zeker nu die grote coalitie er is van Merkel met de sociaaldemocraten... wordt dat misschien anders? Wordt dat anders, meneer Schout? Gaan de ja. Duitsers zich wat dat betreft soepelig opstellen? Nou, de Duitsers zullen zich... Uh, zijn ergens altijd soepel uh, geweest. Zij willen altijd regels uh, afspreken. Nu ook weer met de, met, met de bankenunie. En dan willen ze ook dat de overheden zich houden aan allerlei begrotingsnormen. Alleen het probleem in Europa is altijd geweest... dat niemand, of, ja, de landen zich niet aan die regels hielden. En wat er nu ook kan gaan gebeuren... is dat, kijk, we hebben die bankenunie nog niet. Die banken, die, die banken moeten nog door de stresstest. Dus er zit nog een zeker gat tussen de, de stresstest en de bankenunie. Ja... Daar zal toch een oplossing voor moeten komen. Dan kunnen we wel allemaal regels hebben ingevuld... maar dan moet toch die overbrugging moet er komen. Ja, wie gaat er dan op inspringen? Uh, Gaan dat dan toch de overheden worden? Nou, daar hebben we een probleem. Neem bijvoorbeeld Frankrijk. Ja, het land moet toch even genoemd worden, ook in deze. Het land is eigenlijk gewoon helemaal aan zijn tax wat het kan hebben. Want de staatsschuld is rond de 95 procent. Ja. Dat kan niet heel veel bankencrisis meer uh, hebben. Want ja, ergens moet er dan toch weer geld vandaan komen. Nou... Gaat de ECB dan weer bijspringen? En dat is natuurlijk het scenario wat we steeds zien in Europa. Er worden wel regels afgesproken. Maar de regels worden ook steeds in de handhaving toch weer opgerekt. Ja, want euh, la laten we dat scenario eens nemen. Uh, stel uit die stresstest blijkt dat Paribas of uh, Crédit Lyonnais... om maar eens twee kleintjes in Frankrijk te noemen... <laughs> dat die echt een enorm probleem hebben. Frankrijk heeft een veel te grote staatsschuld. De overheid kan het niet oplossen. Dan moet er dus Europees... Geholpen worden. Gaan de Duitsers dat doen? Nee, dan, moeten eerst, dan zal er dus eerst... eerst moeten de, de aandeelhouders Eerst aandeelhouders ja. en de houders van achtergestelde leningen. En dat is dus de, de officiële lijn vanuit de Europese Commissie. Maar ook als je luistert naar Dijsselbloem uh, als Eurogroep-president... Ja. en de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble. Dat moet dus eerst gebeuren, de b En als er dan nog geld nodig is... Ja, dan heb je inderdaad dan zou het ook nog kijken of de bank naar de aandeelmarkten kunnen gaan. Maar als een bank zo in de problemen is, zal dat niet zijn. En dan zou, zou het in eerste instantie toch vanuit de nationale belastingbetalers moeten komen. Dat ja. is wel de, nog de officiële lijn eh, van, van Duitsland en Nederland. En wij ligt een klein beetje vanuit het Europese Permanente Noodfonds, het ESM. Ja. Maar wel in die volgorde. Ja. Um, maar we zijn het gewoon, tussen een soort noordelijk blok en een zuidelijk blok... we zijn het gewoon daar nee. fundamenteel niet helemaal over nee, eens. En, en Frankrijk is daarin natuurlijk een, een interessant land. Want ja, hoort het bij het noorden, hoort het bij het zuiden. Het heeft in ieder geval een groot economisch probleem, want Frankrijk hervormt niet. Meneer Schout. Ja, dat is, Frankrijk is daarin overigens niet het, het, het enige land. Dat is eigenlijk de les van uh, de eurocrisis. Maar we zien hetzelfde eigenlijk ook bij Schengen gebeuren. Landen hervormen zich gewoon ontzettend moeilijk. Uh, Italië staat er eigenlijk ook niet goed voor. Uh, in Spanje zijn ook nog heel veel. Er uh, zijn nog erg veel problemen die spelen rond politieke partijen. Het functioneren van de regio's, uh, de arbeidsmarkt. Uh, Frankrijk, België eigenlijk ook. Uh, Hervormingen zijn verschrikkelijk moeilijk. En hier gaat het probleem spelen. Kijk, we kunnen naar die bankenunie kijken en de stresstest die gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk. Uh, dat moet je in de context zien. Want dat wordt een context waarin de mogelijke wijze een hoop. Spanningen in de reële economie uh, zijn. Want als er ja. spanningen zijn rond banken. dan krijgen we weer helemaal het gevoel terug. van. ja, ik weet niet of de mensen zich dat nog herinneren. Uh, was het augustus uh, 2011? dat Italië zo uh, op de wip zat. En ja. moest opeens allemaal ingegrepen worden. Andere landen worden bang. Uh, mensen zijn bang voor hun baan. Uh, gaan de belastingen omhoog? Uh, de, de positieve stemming die we nu hebben. die, die, die, kan, die kan dan uh, de, weer omslaan. En dan zitten we met Frankrijk. met een heel groot probleem. Want iets is wat Frankrijk nodig heeft, dan is het wel economische groei. Maar de structuur van het land zit het in de weg. En ze hebben geen ruimte meer voor economische groei. Want de structuur zit het in de weg. Uh, ik zeg het even heel simpel, de vakbonden zijn te wachten. Nou, achter. de vakbonden bijvoorbeeld ja. werken. Het is niet alleen dat, het is ook het functioneren van de overheid... het functioneren van de regionale overheden. Uh, ze staan nog steeds te hoog in de lijst van... Uh, de, de, de landen met slechte corruptiekwaliteit. Uh, ze zitten op heel veel vlakken in de weg... En als er dan onzekerheid over Frankrijk bestaat... en ze hebben geen enkele marge meer om nog Keynesiaans te gaan uh, investeren... Geld in de economie te, stoppen. Dan ja. zullen ze moeten gaan bezuinigen. Ja. Nou, en dan heb je dus ja. een hele grote economie... die in een negatieve spiraal terecht gaat komen. En, Dat is echt een scenario wat mogelijk is voor dit jaar. En meneer Benning raakt zo'n zo'n probleem dan niet de kern van de Europese Unie? Namelijk de Frans-Duitse as. Want die Duitsers die willen dat er hervormd wordt. Ja, en dat is natuurlijk... Uh, hè, want die Frans-Duitse as is natuurlijk zwakker geworden. Omdat natuurlijk Frankrijk economisch zo uh, verzwakt is. Um, en kijk, in het het grote probleem is natuurlijk, de vraag: is Frankrijk dan Noord- of Zuid-Europees land? Het is in ieder geval een Latijns land, he, vanuit de Latijnse cultuur. Maar het zit natuurlijk tussen Zuid- en Noord-Europa in. Maar hoe ging het in het verleden? Kijk, dat landen als Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland en Portugal... problemen hadden met, met modernisering van economieën en concurrentiekracht. Dat hadden in het verleden ook. Gingen de lonen te veel omhoog. Maar wat deden we dan? Dan gingen, gingen ze een gingen ze nationale munt devalueren. De munt devalueren ja. Dat kan niet meer als je in de euro zit. Dus je, je, je zult je moeten aanpassen, wat wij dan al in de economie noemen... met een Interne devaluatie. Dus productiviteit verhogen. Lonen naar beneden brengen. En dat is natuurlijk een buitengewoon pijnlijk proces. Ja. En als je daartoe... Toe uh, niet het, als je niet gedurft, dat als heeft dat het niet gedurfd. Nou, als je ook met Franse, met, met, met, met zeg maar, me, mensen in Frankrijk spreekt. Die zeggen, we weten het dat het moet gebeuren. Maar de politici, of het nou Sarkozy is of Hollande. De voormalige president of de huidige. Uh, we kunnen het gewoon niet uitleggen aan de Franse bevolking. Nee. En, daar, en daar komt hij nog bij. Uh, we hebben nog 2,5 minuten, dus we moeten het even gaan afsluiten. Maar meneer Schout, het is ook een Europees verkiezingsjaar. Hoe gaat dat inspelen op deze problemen? Nou, dat is mooi uit elkaar getrokken. Uh, en dat is niet voor niks geweest. Uh, dat is expres gebeurd. De, de, de, de oplossing van de bankencrisis zit in het najaar. Dat komt ja. in oktober. Over de verkiezingen heen getild. Over de verkiezingen heen getild. Uh, ja, nou, de, de verkiezingen, dat gaat een heel interessant uh, uh, spektakel worden. want het het is nu echt een ander soort verkiezingsjaar dan anders. De slogan van het Europese parlement is ook: Dit keer is het anders, this time it's different. Want nu willen ze echt een Europese regering gaan kiezen. Dat is de inzet. Ja, Dat realiseert men zich in Nederland nog eigenlijk niet. Maar de inzet van de Europese verkiezingen, van het Europese parlement, die zijn wat dat betreft bijzonder hoog. Het kan dus heel spannend worden. Ja, dus we krijgen nu echt gezichten erbij: een, een, we gaan een Europese president kiezen ofzo ja dat is de inzet eigenlijk ja dus Schultz loopt zich al warm dat is de, de, de lijsttrekker van de SPD Raadslid nu voorzitter van het Europese Parlement ja. precies en die, die is ook de lijsttrekker van de Europese socialisten en die wil dus echt die die maakt dat zijn inzet maar dat gaan de andere partijen als het goed is gaan dat ook doen en dat wordt dan een politieke commissie met een gekozen president. En dan hebben we echt een gekozen president in Europa die een soort regering, namelijk de commissie, gaat aanstellen. Uh, ja. Dat is de inzet van de verkiezingen. Nee, of het Bening, ook uitpakt. Kort, kort tot slot. Dat lijkt mij goed voor Europa als die gezichten een rol gaan spelen in de verkiezingen. Het hangt er ook een beetje vanaf welke gezichten dat worden... want Martin Schulz is natuurlijk een heel specifiek uh, profiel. Heeft die, maar we moeten tegelijkertijd niet vergeten... dat er toch een heel anti-Europees front helaas dreigt he, ja. bij de verkiezingen. En dat kan natuurlijk ook weer de bewegingsvrijheid... voor de, die nieuwe Europese Commissie aanzienlijk inperken. Hartelijk dank. Ik sprak met Adriaan Schout en Harald Benink. En het wordt een spannend Europees jaar. Zoveel is wel duidelijk geworden. Dit was Bureau Buitenland voor deze donderdag. Ik zeg het nog een keer. We zijn er dus iedere dinsdag van 9 tot 10. Iedere woensdag van 9 tot 10. En iedere donderdag van 9 tot 10. Hier op Radio 1. U kunt twitteren naar het bbvpro. En u kunt ons vinden via de website van vpro.nl. En via vpro.nl. Slash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 Er is zoveel meer aan de hand in de taal. Maar die heb je tabakken. wakker? Weet je lakwertoes? Derhalve. Radio 1 krijgt een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Nieuws heeft een nieuw geluid. Vanaf zaterdagochtend tussen 11 en 1. Zo hoor je nog eens wat. Taalstaan. Of Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Blijf blijven taalstaat.